De inspectie heeft tien websites offline gehaald waarop illegale afslankpillen en afslankinjecties werden verkocht. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren van deze pillen en injecties die door influencers worden aangeprezen. De inspectie zegt dat er gezondheidsrisico's zitten aan het gebruik van medicijnen zonder recept.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 In de Verenigde Staten is een orka die vrij zou worden gelaten alsnog overleden. Het dier zat sinds 1970 vast in een aquarium in Miami. Dierenactivisten maakten eerder dit jaar afspraken met de leiding van het zeeaquarium over vrijlating. Het dier stierf vrijdag waarschijnlijk aan een nieraandoening. De discussie over de vrijlating van Lolita kwam in een stroomversnelling naar de documentaire Blackfish. Daarin wordt kritisch gekeken naar het gevangenhouden van orka's. De dieren kunnen zo'n 80% jaar oud worden. Lolita werd 57 jaar. Het weer vanochtend op, meer, op veel plaatsen nog bewolkt en er trekken wat buien van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag meer zon bij zo'n 27 graden. Langs de oostgrens kan het nog wat warmer worden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het tussen de 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. as you can give her love and make you a man get her in the palm of your hand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 Uh, uh, ja, inderdaad. Ook ja. heel sneu. Zo gaan die dingen. Eigenlijk wel sneu. Eigenlijk wel. Nou ja, we nou, zitten ik, hier... We hebben zit... het overleefd. Ja, ik heb het overleefd. Ja. <laughs> we zitten hier in de racehoek van, uh, van, van, uh, van Café Rabbel. En we zien Dat... allemaal oude foto's van, uh, van oude Grand Prix. Ja, mooi. En dit is natuurlijk de week van de Grand Prix. En uh, ja, iedereen begint weer een beetje, een beetje kriebels te krijgen. Heb je nog in het, uh, in het, uh, in het dorp gekeken? Uh, nou, ik, heb een beetje, ik zie opeens die brug staan. Ja, die staat er nu. Volgens mij binnen een dag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 uh, eigenlijk ook gaan rijden dit weekend. Ja. En, en je weet dat er een, een, uh, zeg maar een, een, een leverende handel is in de, in de, in de doorlaatbewijzen. Precies. Die worden gekocht door die uh, gasten en ja, dan kunnen ze. Maar nou uh, hebben ze dat willen voorkomen door nieuwe doorlaadbewijzen te maken voor, zo voor de Taxi's. Oké, okay, speciaal voor... Ja, en daar, daar ja. zijn ze natuurlijk een beetje link over. Die, ja, ja, ja. Uh, dus ze willen uh, misschien uh, de wegen gaan blokkeren met die taxis. Maar, en... Ik weet niet of het zover zal komen. We gaan het allemaal uh, meemaken.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 Nou Erik kennen we natuurlijk als zeg maar, een soort van tweede directeur van het circuit hè? Ja klopt, ja. hij organiseert die races. Hè. En dan ja. gaan we weer praten over het bijprogramma van het Formule 1 weekend. En als laatste gast hebben we Bas van Bodegraven. Hij is ja. de grote man achter de GoMax Base Club. Ja, uh, erg groot geworden en hij gaat het een ja, beetje... Is groot, he? Ja, is groot, hè? Ja, is erg groot, ja. Weet je hoe dat komt? Omdat ze al die races naartoe zijn gegaan met die vlaggen. Ja, dat klopt, ja, ja. En dat hebben ze, heeft, ja. zeker in het begin van Max, hebben, zijn ze ja. daar heel uh, uh, fanatiek in geweest. En dat was toch wel mooi om te zien, hoor. Ja, schitterend, In schitterend. elk land zag je oh, die vlag uh, ja. De Go-Max-vlaggen. ja uh, wereldberoemd in het begin. Wereldberoemd, ja. Ja. Uiteindelijk. Ja. Goed, we gaan naar Carina toe, want Carina uh, die staat, uh, be, uh, als het goed is, zond voor de goed, uh, over... Zeg maar, Carina, waar, waar sta je? Ja, nou, ik zit. Oh, je zit? Oh, nou, dat doe je goed. Ja, je ik goed. zit. Maar je zit bij, bij Leontien, hè? En ik ben bij Leontien Wagenaar. De Wagenaar, inderdaad. Want, uh, ja, ja, jullie gaan zo even praten over uh, Stand voor Art. Op 14 en 15 oktober uh, staat dat onder planning. Nou, jullie, ja. uh, ik wil niet zeggen dat jullie de organisatoren zijn, maar ze zijn zeker betrokken bij de organisatie. En, uh, nou, Steek van Wal, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, nou, uh, wij zijn zeker wel de organisatie, toevallig oh, ik ook. Oké, okay, nou ja, um, ja. Ik, ik zag een aantal ja. andere namen ook. Christy Gansner. Ja, uh, zeker. En ja. En Holmert, Michael en Landman, uh, Robin Homhoed. van de Spiegel, uh, noem maar op. Ja, ja klopt. Ja, klopt.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 En uh, onder andere Vera Bruggeman en uh, Rick Kops, Zandvoort ook, <coughs> die mooie uh, Zandvoort uh, uh, ja, uh, ook, ja, dorpsgezichten maakt. Een andere die ik ook ontzettend leuk vond, waar Carina me net nog even op bezig is, Rogier Cornelis, die ontzettend leuke uh, ja, beestjes schildert, zo zo een kind, vogels. Ja.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 Want wat zijn de, vergeleken met vorig jaar en het jaar daarvoor... Uh, de nieuwe punten eigenlijk die verwerkt zijn bij Zandvoort Aard? Uh, ja, <coughs> ja, dat is een goede. We gaan uh, sowieso meer uh, um, geld uitgeven zeg maar, aan, uh, aan publiciteit. Want dat was eigenlijk uh, tot nu toe niet goed. We uh, hadden dat nog niet echt goed voor elkaar. Behalve dat we natuurlijk op de lokale radio en in, uh, in de strandje ruimte hebben gekregen...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 En uh, ja. Instagram en dat lust dan weer door naar Facebook ja. want, uh, natuurlijk... Carina mag ik wat vragen want ja. jullie willen eigenlijk elk jaar vernieuwend zijn hè? dat uh, las ik op, op de website uh, nu met de film erbij ik dacht heel even dat misschien uh, de Sanfordse bioscoop weer open zou gaan maar dat is, dat is niet zo hè? want die film nee, dat... wordt vertoond in de krocht hè? begreep ik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 Um, een heel creatief iemand, ik ben zelf toevallig ook een creatief iemand, en als je met creatieve ja. mensen werkt, hè, dan komt eigenlijk de vernieuwing altijd vanzelf. Ja, en dan worden wij wel. nog wel eens bij de, bij de les gehouden ja. door de mensen die zeggen van, oh, ga, loop je nou niet een beetje te hard van stapel?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 Website, zandvoortart.nl, maar Sandford ook social media, Instagram, Facebook. Okay. En uh, toevallig uh, deze week stond het in het Zandvoortse krantje. Maar uh, ja, eerdaags komt het ook in de kunstkrant. En ja. uh, we zijn echt wel goed bezig. Nou, er doen, er doen ruim 40 kunstenaars mee, hè. dat is wel een hoop, ja ja zelfs alweer wat meer mooi hoor ja op het laatst op de op bij de deadline hebben zich nog mensen aangemeld leuk leuk ja nou ja we gaan het doen we zijn heel trots ja dat begrijp ik dat begrijp ik trots op onze werkgroep en iedereen die werkt hartstikke hard aan mee dus dat mag ook dat mag ook worden Doet we zes ja ja, het is echt wel veel werk namelijk. Ja, nou, dat begrijp ik. Het is dus, uh, dus fijn dat we met zoveel mensen zijn. Doet mijn zuster ook nog mee? Zeker weten, zij staat in het Rode Kruisgebouw. In het Rode Kruisgebouw, ga daar kijken. Daar ja. staat Ingrid Loogman. Nicolas, en die een uh, hele mooie beelden. Nicolaas Beetslaan, een prachtige, ja. mooie ja. Uh, locatie daar. Maar nou. ook in het LDC en nou, ook, ook bij zo. de. Ja, nee, daar ben ik dus overal. He? overal. Hey, nou. We gaan er, we gaan er <laughs> eind aan breien, want we kunnen hier uh, <laughs> ja, makkelijk twee, twee uur over praten. Maar ik wens ja, jullie nog heel veel succes met de voorbereidingen ja. van de het Art. Op 14 en 15 oktober dus. En we horen Carina, in het tweede uur nog ja, eenmaal. Ja, inderdaad, over de tulbandactie. Over de tulbandactie? Ja, ja dat gezellig. is uh, even, even na 11 uur. Dankjewel, Carina. Oké, okay, uh, okay, tot straks. Yo, hoi, hoi, dag. Dankjewel, hè, voor deze tijd. Ja, graag okay, gedaan, hoor. hoi. Hoi, hoi. Even iets vertellen over ons mooie project. Nou. Uh, dag. Live vanuit uh, Rabbel uh, ja. hier op de, uh, in het, in het uh, LDC, hè? Zit Die LDC, hier. de blauwe trim, hè? De blauwe trim, ja, ja. dus uh, ja. nogmaals als je de bijbel zijn, kan dat. Ja. Dan moet je gewoon even langs gezellig, uh, gezellig langs We luisterden net naar de smoke on the order van... Deep Purple. Deep Purple, heel goed. Ja, het Uitbal. eerste nummer, misschien vragen mensen zich dat ook ja. af. Van, dat was van Tint C. en dat is Art for Art. art for say. Art. Oké, okay, maar we gaan het hebben over de, de makrelen. Want we hebben aan de lijn, als het goed is, uh, Ben Zonnevel. Klopt dat, Ben?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 de vissen wel klaar zijn en dan uh, wordt dat hè? Ja, maar waar zitten dan uh, Ben? Waar zitten jullie? Zeg je? Waar zitten jullie? Wij zitten uh, bij de ingang van het raadhuis. Ja? Dus uh, zeg maar op het gashuisplein uh, het kleine gedeelte ervan. Okay. Maar, waarom zitten jullie niet meer op de, op de plek waar jullie vorig jaar nog zaten? Uh, ja, dat nou, was wat op het raadhuisplein zelf. Met, uh, ja, de ondernemers begonnen een beetje... Uh,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 En uh, de rest is Zandvoort. En oh, Zandvoort is niet aanwezig omdat ze bij een Forellendag zijn. Een Forellendag? Okay. Wat, wat is een Forellendag? De... Ja, dat is ergens uh, in, in Noord-Holland, kop van Noord-Holland. Hadden ze dat niet vol en, volgende uh, week kunnen doen? Ja, dat, dat had ook anders kunnen. Oh nee, dat nee, heb je de krampien uh, natuurlijk. <laughs> nou, dan kun je wel Forellendag doen. Ja, dan kun je wel Forellendag doen. Ja, hey Ben, mag ik jou wat vragen? Wat, ja, he, wat heb jij met uh, makreel roken? Nou, uh, jaren geleden... Dat deden wij de Week van de Zee en dat uh, was een combinatie Noordwijk-Zandvoort en dat is echt wel heel lang geleden. En daar uh, zag ik rokers en die nodigden mij ja, als je wil. bent, kom eens kijken. Uh, dat vond ik zo leuk dat ik hier, ben, hier naar de Zeefjesvereniging ben gegaan en zei jongens, ik vind dat jullie ook moeten gaan roken. Nou, ze hadden uh, twee rokers. Ja, en dat kunnen we niet en dit niet en dat niet. Ja, prima joh.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 Ja, he. Het is toch op secuur werk joh, want het moet eerst drogen en dan ga je pas roken. Ja, ja. en hoe lang, hoe lang duurt het om een makreel te roken? Nou ja, dat Nu uh, ik nog vier, mag je wel rekenen hoor, vier en een half uur. Ja, ja, dus je moet wel je brood meenemen. Ja, je moet brood meenemen. Ja, als, ja, ja, ja. Broodje, broodje, makreel. Ja, ja, dus, broodje het, makreel. Het gaat temperatuurmatig omhoog, ja. hè? Dus je, je kan niet in één keer uh, de, vo de volle druk erop zetten, want dan, dan knallen ze open. Ja, ja dat dan, dan, uh, dan is dat. Wie, wie zit er in de luxury, uh, Ben? Uh, meneer Molenburg. De heer Molenburg, dat is de burgemeester. We okay, kennen Anneke Koper. Wie is Anneke Koper? Nee, nee, nee. Anneke Koper uh, oh, is... Uh, ja, weet ik, van de viskraan. Ja, van de, ja? Ja. Ja, van de Klopt. En die staat nu nog bij, uh, bij Guit. Ja ja, okay. ja, ja, ja. klopt. En die, uh, die wordt om uh, twee uur hier naartoe geroepen. En leuk. dan uh, gaan de twee... Uh, misschien komt uh, uh, kom Thomas Kroon ook nog. Uh, leuk, <laughs> en leuk. Dat ligt eraan hoe druk het op de boulevard is. Want uh, hij heeft een beetje een personeelsprobleem. Dus. Hm, wie niet?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 Tegenwoordig nog steeds goedkoop, want ik heb gekeken, ze zijn al jaren 4 euro, en dat ja. wil ik nog wel even zo houden. En misschien, en dan moeten we nog even kijken, er zijn middelmakrelen bij, en die gaan waarschijnlijk weg voor twee voor vijf. Oh, keurig, ja. keurig. Hey, en, en is de winnaar van vorig jaar er ook bij, weer Ben of niet? De winnaar van vorig jaar die zit er ook bij. Is dat de Willem Minkman of niet? Nee, die heeft ook een keer Nee, nee Willem is naar de Forellendag. Oh, je zegt de Forellendag. Uh, <laughs> oh, ja, dat is jammer. <laughs> de zaak, die is de winnaar van vorig jaar. Oh, en die is er wel weer bij? Ja, die is er, oh, wel, die bij is er bij. wel bij. Oké. Okay. Nou, uh, dus om een uur of. Uh, even kijken, als ik het goed zeg. Om een uur of half twee. Een Uur of twee, uur of twee ja, dan, uh, komt, dan, dan komt. Komt Allen een... al kopen en kijken? Ja, dan wordt er gesureerd en daarna is de verkoop. Want mensen konden ze ook inschrijven van tevoren. Hè, om, uh, voor, ja, om. ja. Hebben daar mensen over van Ja, ja, Er zijn uh, over de inschrijvingen. Hoeveel? Ja, ja, zeker. Over de 50? Ja, over de 50. Insch inschrijvingen okay, missen, okay. Dus die zijn er gegarandeerd. Ja, ja en, en met het opgebrachte geld, wat gaat daarmee gebeuren, Ben?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 Nou, ZFM misschien. Dus we zijn eigenlijk een misschien. beetje kwijt uh, wie we allemaal gehad hebben. Maar... Nee, ZFM, ZFM, he? is dat ZFM, is ZFM? ZFM. ZFM, is dat niks? ZFM is dat een goeie. ZFM. is dat een goeie. Het is, is heel ZFM. moeilijk met een financie, geloof ik. Dus. Ja, volgens mij hebben jullie het geld zat. Nou. nou ja. Vraag zeg maar aan Harry. Ja, ja nee, dat ga ik niet nee. doen. Zeg daar geen jullie, hè? Nee, inderdaad. Nee. Nou ja, jullie zullen ongetwijfeld wel iets vinden, Ben. Want er zijn ja, zo komt, wel komt leuke, leuke initiatieven in Zandvoort. Dat komt helemaal goed. Nou, ik wens jou, het blijft droog, waarschijnlijk...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 Ja, zeker. Oké, okay, nou heel veel succes ermee. En uh, wellicht kom ik straks nog even een uh, makreeltje uh, mee uh, uh, scoren. Scoren, ja. Helemaal goed. Is goed, jongens. Jullie ook, hè? Ja. heel okay. veel plezier, hè? Helemaal okay. goed, dankjewel. Bye, bye. Dag. Bye. Dag. Bye. dag. We'll be dancing, everyone's romancing, come on baby, come on, dance, we'll be dancing, everyone's romancing, baby, feels so good to see ya, did you bring your friends, ladies, I'm so glad to greet ya, now the fun begins. Because we have been a party, we gon' dance and groove all night. Rhythm working through your body, makes you move and groove them all night. Come on baby, come on to the, the festival, and we will dance and groove all night. Love festival. We gonna party till the morning light.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 Come on to the love festival. We will dance and groove all night, yeah. Come on, baby. Come on to the love festival. We're gonna party till the morning light, yeah. We uh, luisterden naar... Uh, Cisco Kid. Cisco Kid van uh, War. En, van War uh, ja. ja daarvoor, uh, een tijdje geleden alweer. We niet al al weer. wie dat waren. Maar, Precies. Uh, cool in the Gang, we hebben het Love Festival. Ja, ja. ja, en, ja goed. goed en uh, ja, we hebben het over het festival. Want uh, ja, we krijgen het racefestival. Het is eigenlijk uh, gisteren al begonnen. Sander een bos zit bij ons want,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 En, uh, maar gisteren is inderdaad de attractieplein uh, open gegaan. Ja, met een en, uh, kermis hè? Ja. In nou, plaats van een uh, reuzenrad. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Er, was, uh, ja er zijn er andere keuzes gemaakt. En uh, ja. nou, dit jaar gaan we dit eens even proberen. Een hoop mensen vonden het heel jammer dat het reuzenrad niet meer terugkwam. Uh, ja, maar we, er zijn nog meer jaren. Ja, dat is We, moeten, we, vraag we gaan dit eerst eens even evalueren wat er nu staat. En kijken ja, hoe dat ja. gegaan is, hoe dat beval is. En dan gaan we kijken wat ja. we voor de volgende editie gaat. Nou, het ziet nou, er wel gezellig uit. Ja, het ziet er wel gezellig uit het, het, was, het he? was gisteravond ook echt gezellig ik ben er avonden geweest, ja. mm -hmm. want ik vond het ook best spannend hoe het ja. zou gaan en Tuurlijk. of het publiek zou zijn ja. maar, was, was het er? ja, ja, ja, denk ja, het, ja. Ook, ja het ging heel ja. goed ja. het ging echt heel goed ja, ja. Het was echt heel maar goed. nou las ik op Facebook ook al een jaar zijn er altijd natuurlijk, dat er alweer te veel geluid wordt gemaakt door die kermers, maar ja. Um, we hebben daar gisteren echt op gelet. We hebben ook echt gemeten. Um, kijk, attracties maken van zichzelf ja. al wat Lawaai. Ja, ja. Um, kijk, stil gaat het niet worden. Nee. Um, maar de zee is ook gewoon 5, uh, 65 dB. He. Ja. Dus, uh, ja, is het zo? Ja, ja. ja met storm zeker. Ja. Ik denk het wel, de bron dat denk ik ook niet. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is gewoon zo. Ja. Dus uh, ja, daar hebben we het ja, verder niet meer de, over. Eigenlijk, De boulevard wordt één groot, ik wil niet zeggen attractiepark, maar er gaan allerlei zaken gebeuren.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 Fantastische dingen gaan we krijgen. Ook echt wel qua beeldmerk, zeg maar. Fantastische dingen. Er komt een hele grote M van McDonald's te staan. Dat is echt een, een enorm apparaat. Wanneer komt dat? Um, even aan mijn hoofd. Donderdag volgende. Okay, ja. uh, woensdag wordt hij op mijn hoofd gezet. Ja. ja. Dus dat is, uh, dan praten we over de 20, 30 meter of zo. Of? Nee, zo erg is het oh. weer ook weer niet. <laughs> okay. is, het, het is wel een ding van 15.000 kilo. Er gaat een dag een kraan nee, op staan niet, om hem omhoog te krijgen. Ik je moet op je kop krijgen. Nee, nee, dan nee, dan nee, dan dan nee, we... nee, dat, dat, dat overleef je niet. Nee, erom. Maar uh, dat soort zaken komen er allemaal in. Ja, in, in, in en, en, en, en natuurlijk merchandise ja, en spelletjes. Uiteraard, en, uiteraard, en, uiteraard, en we ja. hebben natuurlijk uh, race-simulatoren. Ja, gekkerheid. Ja. Die staat er nu ook al. Hè. Op het attractieplein staat er ja. ook al een race-simulator. Hartstikke ja, leuk. Ja. Dus, um, en ik begreep dat de, de, de Red Bull, die komt ook weer te, te staan hè, in een paar dagen. Uh, ja, langer dan normaal zeg maar. Ik heb nu, uh, dit is mijn derde editie. Ja. En normaal komen zij altijd even een, op dinsdagmiddag en middag.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 In een glazen... En, en hij komt in een glazen, complete, ja, he, want ja. weet je... Het is bijna... Het, je hebt er gewoon een dagtaak aan ja, om de mensen dat, eruit te halen. Dat is niet gewoon. Ja, ja, vijf, dus ja, ja, ja, dus, dus wij hebben de er nu voor gekozen van... Weet je, uh, we willen het ook gezellig houden. Ja. En niet voor, niet voor de man die erbij staat de hele tijd. Van nee, dit mag niet, dit mag niet. Maar je dus, kan er nog wel steeds mooie foto's selfies hey, van dingen maken. De, ja. de, de ramen zullen schoon zijn. Ja, gewassen. En is er veel verschil met de voorgaande jaren? Ja, vind ik wel.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 Een, een soort vrachtwagen, ja, die, vrachtwagen tot podium, we, ja. die tot podium wordt ja, uh, een ja. hetzelfde als ja, het, is een mobiele, het is een mobiel podium, alleen er zit een vrachtwagen onder. En dat uh, is super grappig, een lekker stoer ding. Ja, ook ja. wel een beetje ruig, zeg maar uh -huh. dus dat past ook wel een beetje bij het racefestival. Uh -huh. vind, ik wel, uh, vind ik wel leuk. Ja. Welke artiesten kunnen we verwachten? Um, nou, um, die kan ik zo even niet allemaal uit mijn mouw schudden. Dat weet okay. ik uh, weet dat Jody uh, Bernal komt bijvoorbeeld. Maar ja, dan, ja. dan doe ik hem wel van het blij, Maar ik weet hem bijvoorbeeld niet op het raadhuis. Maar mensen ja, het ja. kunnen dat wel bekijken. He? Via ja, ja, ja, ja. de website. Ja, op onze website. Sandvoortracefestival. Sandvoortracefestival.com.nl Nee, .nl .nl Oké, daar staat het hele programma op, neem ik aan. Ja, zeker. Kunnen mensen nakijken wat Zeker weten. Zijn er nou nog dingen geweest die jij in je hoofd had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 Bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Ik kan me zo voorstellen dat het op die manier een beetje. Ja, ja, ja. Het, is altijd, het, ja het is altijd moeilijk en iedereen ja. heeft zijn eigen. Terecht, hè. Het is ieder zijn eigen bedrijf. Ja. Iedereen heeft zijn eigen afweging ja, en, en, Zijn en, belangen en dingen. En dat is gewoon moeilijk om, om al die afwegingen. Ja. om daar uiteindelijk een, een finale klap ja. op te geven. en te hey, zeggen, zo gaan we het doen. Qua vergunning is het hier ook moeilijker dan in andere plaatsen.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 Um, ik neem aan dat jullie daar ja, ook... Uh... Maar, dat, dat is het enige waar ik niet goed voor gestudeerd heb. <laughs> dus daar doe ik geen uitspraken over. Nou, het, want gisteren... ik vind namelijk zelf... Mijn, mijn apps die ik in mijn telefoon heb... Die vinden het al moeilijk om er één dag vooruit ja, te kijken. Ja. Dus laat staan ja. dat ik het kan. Gisteren stond er ik... regen en vandaag staat er weer bewolking ja, voor die drie dagen. Ik, dus. ik, hoop, ik hoop een temperatuur ergens onder de, de 25 graden zou ik vrij ja, vinden. En rekening. in de avonduren ja. om een uur uh, 21, 22 vind ik prima. Heerlijk. Ja. En uh, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. En... Um, Weet je, uh, liever geen regen. Nee. Maar gelukkig zijn de buien hier aan de kust kort. Ja, ja vaak wel. Maar het ja. kan wel een stevige buien zijn. Voor de Grand Prix is het misschien wel leuk. Ja, dus gewoon om ja. Uh, half vier één buitje. Dat is <laughs> wel leuk natuurlijk. Ja, echt ja, ja, ja. spektakel. Hé <laughs> ja. hey, Sander, uh, je kreeg wel eens de vraag waarom er in Zalvo geen grote schermen staan waarop je de race kan volgen. Ja, dat zou, dat zou ik echt super leuk vinden. Alleen maar? Dat, dat is verschrikkelijk lastig. Hoezo? Want op het moment dat daar meer dan... Uh, het is naar buiten toe gericht.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 Ja, jij... we, hebben, we hebben eraan gerekend om dat op het Bad te doen. Mm -hmm. Maar dat houdt in dat we ongeveer 70.000 euro moeten afdraaien. En, moet en dan is het gratis. Hè? Ja. En dan moet je nog zien dat mensen komen. En dan moet je zorgen dat ze dus voor nou ja, ja. pak een beetje uh, veel geld bier gaan drinken. Want die 70.000 ja, ja. euro die we ja. weer terug hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En entry vragen. Is ja. twee ja, dat, dat, dat werkt niet. Nee, nee, nee moeilijk hè. Maar, uh, maar wie, ja. wie, wie, wie bepaalt dat? Is dat uh, de F1 zelf? Nee, nee, nee. nee, Het nee. is net als met muziek.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 En de ene doet er meer voor dan de andere. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, ik, ik, ik weet een beetje. Ik ken een beetje de horen, kan ik het zo zeggen. Sonder. Van binnenuit. Van binnenuit. Ja. Sonder, we gaan er een, een, een, een einde aan maken. Want tenminste, A aan uh, het praatje. Figuurlijk, ja. hè. He? Want ja, ja. het nieuws komt eraan. Hartelijk bedankt voor jouw aanwezigheid. En ik en wens fijn je, nog dat ik je wel hele leuk zijn. Heel veel sterkte. En heel veel sterkte met de ja, voorbereidingen. Bedankt. nog, ja, en en We komen uh, gaan wel tegen. En ja, zeker. Het is wel erg druk, ik, maar ik ben je bent er, ben er vanaf nu tot volgende week, uh, of de maandag na de race. Oké, okay, je zit hier nodig. in een hotel hier. Uh, nee, in een uh, uh, appartement. Appartement, okay. nou perfect toch. Ja. Ja. Helemaal top. nou veel plezier in Zandvoort. Okay, en uh, we denk denk komen elkaar volgende week. Ja, heel en veel leker. succes, ja, Dankjewel. je dank okay. wel. Okay. Ja. We gaan eruit uh, zo, denk ik. denk het ook. Ja. Oh, kijk nou. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.